Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Juris Gibenitsky met het NOS-journaal. Koning Filip van België accepteert het ontslag van de regering van premier Michel. De regering zal lopende zaken afhandelen en de verkiezingen worden niet vervroegd. Die waren al gepland voor mei volgend jaar. De Belgische coalitie viel vorige week uiteen om de NVA-regering verliet. Wegens oneenigheid over het VN-migratiepact. Drie regio's gaan huiselijk geweld en kindermishandeling op een nieuwe manier aanpakken. De regio's Rotterdam-Dijmond, Haag van Brabant en Kennemerland krijgen daar 3 miljoen euro voor. Artsen, maatschappelijke werkers en de politie gaan op één plek samenwerken. Slachtoffers hoeven dan niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen en geweld moet zo eerder worden gestopt. De gegevens van de politie zijn nog altijd slecht beschermd. de autoriteit persoonsgegevens zegt dat. Onbevoegde medewerkers kunnen nog steeds in het systeem kijken waarmee personen en goederen worden gecontroleerd die de Schengenzone in of uitgaan. Afgelopen najaar moest de politie al een dwangsom betalen van 40.000 euro en nu vocht er een hogere dwangsom. In Tsjechië zijn zeker 13 mijnwerkers om het leven gekomen bij een explosie. Onder de doden zijn vooral Polen. De explosie was in een kolenmijn in het oosten van het land. Zo'n 800 meter diepte ontpluchte methaangas. Daar voor het top deur. En nooit eerder stond de Nederlandse zangeres zo lang op nummer 1 in de top 40 als Darina Michel. Haar hit duurt te lang en staat nu voor de achtste op en volgende week op de eerste plaats. De volgende score komt op naam van Michael Ivone kili. If I had worse in 1978, zeven weken bovenaan slot. Sabine ja, de Michel is genomineerd voor een Edison Award en is ook de hoogste nieuwe Nederlandse binnenkomer in de top 2000 van NBO2. Kan het weer nog vanmiddag wordt de fruiten droog en is er kans op wat zon het wordt 9 tot 13 graden. Gaat ook flink waaien. Weekend wordt wisselwacht. Dit was het en ook nou. ja, dit Is Edwin Gerritsen van de ABD? Op de ring van Amsterdam, de A10 West, richting Den Haag, zaten Meer en Amsterdam-Henhavens 2 kilometer file met vijf meter op onthoud. de eerste informatie. Ik vind het zo goed, ben jij ja. de Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Zeker Standfoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Kom eens langs, de entree is gratis. Autobedrijf Zandvoort, een regende garage waar ze nog met je meedenken. Met Zij veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Field Service. adres voor autostaders en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gewoon op zaterdag. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlensspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 Ga naar opgevenisgeenoptie.nl ZFM Dit is kerst met ZFM Met men nu ZFM luncht Artiest in het licht Artiest en het licht... Love En dat was dan Carla Thomas, een dame, de dochter van Rufus Thomas, om precies te zijn. En uh, zij werd vooral bekend doordat zij een heerlijk uh, duetalbum maakte met. Waar maar zitten hoor? Met uh, Autos Wedding samen, dat heet King en Queen. Wil je nog iets vertellen, Dolly? Ja, ah, heb ik het al gezegd. Ik weet niet eens of het nou de verjaardag is of Nou, het zal wel de verjaardag zijn. Goed, we gaan luisteren weer naar, uh, naar Roy. Het ging inderdaad uh, over de. Om de verjaardag. Oké. Okay, um, ja, is ik zou ook wel een keer in het licht willen staan hoor. Huh? <laughs> Eens kijken we de lampen erboven je aan. Wie ook in het licht staat is Gerrit Moek, bewoner van Nieuw-Uducum. Hartelijk welkom Gerrit. Dankjewel. Leuk dat ik erbij mag zijn. Als eerste Gerrit, ja, hoe lang, hoe lang wo woon jij hier al? Ik woon hier uh, sinds augustus 2013. Dus rond vijf jaar? Uh, ja. Inderdaad, goed geteld, hè? Ja, ja, ja goed. We maar... mogen geen onzin uit kraam, ik net. Nee, dat heeft de directeur me bevolen. Dus, <laughs> nou, Daar ga ik me aan proberen te houden. Hoe is het om hier bij een nieuw unicum te wonen, Gerrit? Goed. Ja, eh, om heel eerlijk te zijn, niemand wil hier wonen. Dat nee. Is... Maar je woont hier nu en alles wat je nodig hebt voor je ziekte is hier aanwezig. En dat is gewoon geweldig. Je hoeft uh, de deur niet meer uit om naar een tandarts te gaan. Je hoeft de deur niet meer uit naar een mondhygiëniste. Nou ja, zo kan ik nogal even doorgaan. En als het niet hier in huis is, dan wordt het hier naartoe gehaald. En dat scheelt ons zoveel uh, reistijd en energie. Ja, dat is uh, geweldig. Mag ik jou vragen wat de reden is dat jij hier woont? Uh, ik heb sinds uh, 1994, op 5 december, hoe, hoe toepasselijk kan je een cadeautje ontvangen, Ja, dat is niet. Uh, heb ik MS en uh, secundair progressief dat is uh, langzame vorm zeg maar uh, ik heb dus wel een aantal shoes gehad dat zijn dus terugvallen en uh, dan proberen ze weer met zon uh, bovenop te werken en het is ook gelukt en nu uh, ik hier woon uh, staat mijn ziekte eigenlijk nagenoeg stil en dat is heel fijn dat geeft mij ook wat uh, meer mogelijkheden om hier uh, wat te ontplooien, zeg maar. Dus, uh, ik zit ook sinds een jaar of vier in de bewonersraad. Dat is de vertegenwoordiging van uh, alle bewoners die woonachtig zijn binnen Nieuw Unicum. En daar probeer ik een stem voor te zijn. En, letterlijk eigenlijk, want er zijn heel veel mensen die kunnen ook niet meer praten. En, uh, ja, dan moet je die uh, proberen te vertegenwoordigen. En, naar mijn mening uh, doen wij als bewonersraad. Kan, kan jij een positief punt noemen. wat jij als bewonersraad uh, voor elkaar hebt gekregen? Uh, nou, een van ons. die heeft. Uh, wat vanmorgen al te sprake is, of tenminste de eerder uitzending. Uh, de Blauwe Loper is die heel actief geweest. En uh, die heeft dus. Uh, ja, daar heel veel inzet uh, aan gegeven en die is er uiteindelijk ook gekomen. En, uh, en er zijn nog wel meer dingen, we zijn continu met de maaltijden bezig. En dat blijft altijd een, uh, een, een ekelpunt, zeg maar. Dus uh, maaltijden is toch uh, heel belangrijk voor de mens. Dus, uh... Maar, um, uh, jij woont hier al uh, vijf jaar. Ja. Ja, hoe, hoe, uh, hoe vind jij uh, ja, de begeleiding? Nou, ik heb, uh, ik heb, daar heb ik helemaal geen klaag over. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk op onze kamers hebben we allemaal bellen. En uh, ja, de ene keer wordt die iets sneller beantwoord dan de andere keer. Maar goed, dat is inherent of ze wat aan het doen zijn of niet. Maar uh, ja, ik, ik vind de verzorging hier uh, goed. Er is natuurlijk altijd verbetering mogelijk, maar... Ja, ik, ik ben zeer tevreden. En uh, ja, hoe, je hebt natuurlijk ook al vijf jaar de feestdagen hier uh, meegemaakt. Hoe worden die hier een beetje georganiseerd? Uh, de feestdagen worden hier wel georganiseerd, maar niet op de dagen zelf. Want daar zijn heel veel mensen thuis bij hun familie. Uh, we hebben wel uh, een week of twee weken daarvoor al de kerstmaaltijd. En dat is, uh, ja... Reuze gezellig, absoluut. En uh, uh, ja, wat ik zeg, uh, bij de kerst is, zijn er heel weinig mensen hier ook. Uh, sowieso de zorg niet. Uh, een minimale bezetting, en dat is ook logisch. En heel veel bewoners zijn gewoon ook nou, uit huis, zeg maar. Dus, ja. ja. Nou, we hadden net zien natuurlijk, van de dagbesteding. Ja. Wat is jouw dagbesteding? Ik, uh, nou ja, ik zit dus in de bewonersraad. Daar gaat heel veel vrije tijd in zitten. Uh, we vergaderen sowieso één keer per week. En daarbovenop uh, we, nou krijgen we heel veel leesvoer. Uh, je moet je wel een beetje oriënteren dan, uh, als je naar een vergadering toe gaat. Ik volg uh, digitale fotografie. Ik heb uh, bridge gedaan. Uh, het is alleen heel jammer... En ik hoop dat er nog mensen luisteren die ons daarmee kunnen helpen. Uh, we missen dus een Brits leraar om ons nog verder op pad te helpen. En uh, ja, voor de rest, mijn dagbesteding is ook op donderdag en vrijdag boodschappen doen voor de bewoners op mijn uh, afdeling. En die kunnen dat allemaal niet meer zelf. En ja, dat vind ik uh, een uh, hele nuttige uh, dagbesteding. Uh, ze zeggen wel eens, God, wat heb je weer voor je boodschap? Ik zeg ja, er zit niks voor mij bij. Dus en dat vind ik gewoon uh, leuk om te doen ook. En ik uh, ben al, ik hoorde net ook al iemand die zeggen, dat die mij al hard in het dorp had zien rijden met mijn aanhanger. Dus uh, mm -hmm. ja. Dus je wordt uh, de Schumacher van Zandvoort gedoemd? Uh, ja, ja, maar ja, met, met een aanhanger gaat dat niet zo hard. Dus, nee, ja uh, Nee, nee. <laughs> Nee, maar de, ja, dat is het mooie van hier in Zandvoort. Uh, ze kijken niet raar tegen je aan als je in een rolstoel zit. Uh, alle, bijna alle winkels, ik ga niet zeggen alle winkels, bijna alle winkels zijn goed toegankelijk. Het enige beroerde is, en ik geloof dat wethouder Bluis het daar ook al over gehad heeft met zijn kinderwagen. Uh, dat de stoepen beroerd zijn om te rijden. Is dat nog steeds niet verholpen? Want er dat was toen een onderzoek klopt, een paar jaar geleden. klopt. En er is ook iemand van ons uh, met een aantal uh, uh, VVD-leden, meen ik, uh, het dorp door geweest. En uh, ja, nee, daar is nog niks aan gedaan, nee. Je moet uh, heel voorzichtig rijden als je dus uh, op de grote kroeg rijdt bijvoorbeeld. Tot, tot slot, dus. ik wil nog heel veel terugkomen op de bridge-leraar, want die ja. zoeken jullie. Ja. Ik zeg, hier is de microfoon en ja. doe de oproep vooral. Nou, we zoeken dus iemand uh, die ons uh, nog wat verder met het Britje kan helpen. En uh, we hebben dus iemand nodig die ons uh, nou ja, wat kan vertellen en daarmee helpen. Uh, we hebben iemand gehad, helaas afgehaakt. Uh, dus bij deze uh, Britsliefhebbers liefhebbers uh, kon ons helpen op dinsdagmiddag van 2 tot 4 op de Brink in nieuw -Unicum. Ik ga zorgen dat hij op de kabelkrant komt. Fijn, heel ja. goed, fijn, dankjewel. Hoe toch, Ruud? Ja, dat gaan is we, uitstekend. Ver, ver, gaan we even regelen met ons Gaan onze we even bedankt. regelen, gaan we gewoon Hartelijk even regelen. Dank. Gerrit, heel erg bedankt voor ja. je tijd. Ik, fijn dat je lekker positief bent en ga zo lekker door. Ja, ik, kan niks, um, ik kan niks negatiefs. En ik hoop je volgend jaar weer te spreken. Ja, we gaan doen. We weer een uitzending doen. Hopelijk wel. Oké. We gaan even goed. luisteren naar een fantastisch Zandvoorts duo die een prachtige kerstplaat hebben gemaakt. En dan heb ik het natuurlijk over Deen en Allen. I, I want to go to the place where I was for Christmas so many times before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 For Christmas to the place where I felt most at home. I walked down the stairs at nine in the morning to the smell of sweet chocolate and pine. Hey, and Mama was there. She lit all the candles. Those were such magical times. We used to sit by the tree in robes and pajamas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 Ja, bekend uh, Zandvoorts duo natuurlijk, Dane Clark, vader en Alain de Zoon. Het uh, gebeurde allemaal voor het eerst met vader en friend. En vorig jaar brachten ze deze prachtige kerstplaat uit, Going Back for Christmas. Zo, en intussen hebben twee fantastische dames aan onze tafel plaatsgenomen. Je bent dan maar weer een bof dat jij met zulke mooie, mooie dames mag praten. Huh? Well. Nou, ik zou zeggen, ga je gang. We gaan lekker door met uh, ja, deze live uitzending hier bij Nieuw Unicum. Ik zou zeggen, kom gezellig hier op de koffie als u uh, luistert. Want uh, u kan live radio meekijken, Kom niet in grote getalen. Maar uh, gezellig een kopje koffie drinken kan hier altijd. Want uh, Nieuw Unicum komt graag naar u toe. Um, ja, Miranda is hier aangeschoven. Milou, sorry. Milou, ik zie zoveel namen vandaag. Milou is ja, medewerker hier bij, bij Nieuw Unicum. Wel, wel, welke taak heb jij? Dat klopt. Um, ik ben ongeveer 15 jaar werkzaam bij Nieuw Unicum. En ik ben zorgcoördinator. Dus ik uh, regel het rijlen en zeilen op de afdeling voor de cliënten. En um, wij hebben ongeveer 17 cliënten op de afdeling. De meeste cliënten hebben MS. En... Um, daar regelen wij allerlei zaken voor zoals um, afspraken met de fysiotherapeut, gesprekken van um, ja, uh, zijn er nog dingen die verbeterd kunnen worden, aanpassingen van rolstoelen, logopedisten, uh, maar ook het uh, nauw contact met de familie van de cliënt is uh, zeer belangrijk en uiteraard de cliënt zelf die staat hier centraal dus de wensen zijn bij ons uh, van de cliënt het allerbelangrijkste. Naast jou uh, zit iemand anders die heel erg belangrijk. is want jij bent in de opleiding. Wat is jouw naam? Ja, ik heet Sophie. Sophie, uh, Sophie uh, wat voor opleiding doe je? Ik doe uh, verpleegkunde niveau 4. In het derde jaar zit ik. En jij loopt stage bij Nieuw Unicum? Ja, klopt. Hoe is het om stage te lopen bij Nieuw ja, Unicum? heel erg leuk. Dit is de tweede keer dat ik hier stage loop op dezelfde afdeling. Ik wilde graag terugkomen. Het was eigenlijk meteen, uh, ja, meteen goed. Het team was... Uh, Verwelkomde mij heel goed. En nou ja, de doelgroep is heel erg leuk. En um, ben jij toevallig de stagebegeleider? Ja, dat klopt. Ja, we <laughs> en hoe hebben doet een, ze dat? Uh, Super leerling. <laughs> ja, ze is erg enthousiast. En uh, dat is voor de cliënten ook natuurlijk onwijs fijn. En uh, ze wil zich ook zeker doorgaan ontwikkelen voor HBOV. En uh, dat biedt Nieuw Unicum ook aan. En uh, het mooie ook van Nieuw Unicum is dat er zoveel andere opleidingen ook aangeboden worden. Dus mensen kunnen zich blijven ontwikkelen. En dat is uh, ja, de, heel belangrijk in deze tijd. Maar voor de cliënt, maar ook voor de medewerker zelf. Want wil jij uh, bij NuUnicum blijven werken nadat je stage voorbij is? Ja, ik hoop het wel. Ja, ik, uh, ik blijf er ook werken na, mijn, na deze stage en dan in de weekenden. En ik hoop dat ik hier verder mijn hbo kan, uh, kan doen. Wat maakt het zo leuk om voor NuUnicum te werken? Nou... Ik ken niet heel veel afdelingen, want ik ben twee keer op dezelfde afdeling geweest. Maar ik vind het team heel erg leuk en ik vind de doelgroep is gewoon heel interessant. Je hebt veel handelingen wat je kan doen als verpleegkundige en ja, ik, het is gewoon heel erg leuk. Het is, uh, elke dag ga ik met plezier ernaartoe. De, de bewoners zijn jullie natuurlijk heel erg dankbaar hè, voor de zorg die jullie bieden. Dat hoorden we net ook al terug van de bewoners. Uh, wat is nou het positiefste wat jullie in de wandelgangen horen van de bewoners? Nou, dat ze echt een warm, warm gevoel hebben op de afdeling. Dat, dat, dat ze erg blij zijn dat we elke dag goede zorg krijgen. En dat er ook naast uh, de goede zorg ook gewoon leuke dingen georganiseerd worden voor de cliënten. Er, er kan zoveel opnieuw Unicum. Uh, we hebben een mooi activiteitencentrum. Maar daarnaast worden er ook allerlei leuke activiteiten op de afdeling georganiseerd. En dat is natuurlijk heel fijn. Mensen die niet makkelijk ergens naartoe kunnen. Um, wordt, wordt er genoeg gedaan op de afdeling zelf daarvoor. Wat wordt er zoveel gedaan voor de bewoners? Nou, um, ze kunnen kaarten, spelletjes doen met de cliënten. We, wonen, we zitten natuurlijk in een prachtig gebied, dus we gaan vaak met de cliënten naar de duinen. Dus ja, dat soort um, activiteiten. Maar nou, Je kan ook aan kleine dingen denken, gewoon één op één. Mensen hun haar mooi doen, uh, opmaken. Ja, Wat ze heel prettig vinden. Wat, wat vind jij het mooiste om te doen tijdens je werk? Ja, um, ik vind het eigenlijk tussen de, uh, tussen de middag is het heel gezellig dat je met z'n allen in de huiskamer zit en gewoon een beetje de dag doorneemt en hoe het in de ochtend was en wat ze nog gaan doen in de middag. Gewoon gezellig uh, met z'n allen. Dat is het leukste, vind ik. Nou, wij gaan even weer terug naar de muziek, want die is ook belangrijk natuurlijk bij de radio. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie tijd en uh, toi toi toi. Dank u wel. Dank wel. Like the ones I used to know, where the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I. Of a white Christmas With every Christmas card I ride May your day is be why De kerst heet alle tijden. Min Crosby en White uh, Christmas. Nou, Dol, heb je nu wel nieuws? Ik heb het nieuws weer bij elkaar. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, we gaan het nog een keer proberen. Dit keer geen koffie op tafel. Dus uh, het risico op verdrinking van mijn laptop is uh, weg bij deze. Goed. Um, ik had u het vorige uur al willen vertellen dat de raadsvergadering die 18 december gestart wordt was, in het raadhuis, op het raadhuisplein in Zandvoort, uh, verder gaat op vrijdag 28 december vanaf 2 uur. Ja, die raadsvergadering van 18 december, toen was de ja, onvoldoende tijd voor een volledige behandeling van de najaarsnota en die moet gewoon dit jaar afgerond worden. Kijk voor meer informatie op de website zandvoort.raadsinformatie.nl. En daar kunt u ook de vergadering van 18 december terugkijken. En dat was echt wel vuurwerk. Goed, de traditionele kerstboomverbranding is dit jaar op woensdag 9 januari om half acht... op het strand ter hoogte van het Schuitengat. En dat is de doorgang van de achterzijde bij Dirk van den Broek richting het strand. Kerstbomen kunnen 9 januari ingeleverd worden tussen 1 uur en 4 uur bij de remise aan de Kamerling Onnestraat 20 of bij het Schuitengat. Voor elke boom die u inlevert krijgt u 40 cent en een lot. Er worden 20 cadeaubonnen van 5 euro verloot. En in de laatste week van januari maakt de gemeente de winnende lotnummers bekend... in de Zandvoortse Courant en op de gemeentelijke website. Vanzelfsprekend kunnen handelaren niet aan deze actie deelnemen. Och, och, och, je zou maar voor anker liggen voor de kust van Noord-Holland deze kerst. Ja, nou ja, dan is toch vers kerstbrood wel het laatste waar je op rekent. Maar... Toch worden zeelui daar deze dagen op getrakteerd. Want de KNRM reddingsstations spelen voor kerstman en leveren kraakverse kerstbroden af. En dat laat de KNRM weten op Twitter. Meer dan 50 keer per jaar haalt de vrijwillige reddingsbroodbemanning van de KNRM zieke en gewonden van boord. Vaak in de ankergebieden voor de kust. En deze dagen combineert de KNRM bemanning hun laatste oefening van het jaar... Met het uitdelen van de broden. Nou, goede actie lijkt me. En dan is er nog een goede actie. En ook ijskoud aan de kust. Want 70 leerlingen uit de groep 7 en 8 van de Zandvoortse Oranje Nassau School. Dat lijkt me er trouwens wel erg veel. 70 leerlingen uit twee groepen van één school. Maar goed, die hebben geld ingezameld voor het goede doel. Door een gesponsorde duik in de Noordzee te nemen, zwommen de kinderen heel wat geld bij elkaar. De teller stond om 10 uur vanochtend al op 1600 euro, vertelt een schoolmedewerker aan Noord-Holland Nieuws. De duik van de dappere leerlingen is een actie in het kader van Serious Request 2018. Dan nog een kleine vrolijke mededeling, want het Zandvoortse Kamerkoor Cantatori Allegri, oftewel de vrolijke zangers, treedt dinsdag en zaterdag op in de Dickensiaanse kledij. De opbrengst van de jaarlijkse kerstactie van het Zandvoortse Kamerkoor wordt dit jaar besteed aan het mogelijk maken van een korte vakantie voor kansarme kinderen en tieners. Vorig jaar werd ruim 800 euro opgehaald voor de voedselbank en nu is de opbrengst dus voor de jeugd. U kunt het koor vinden zaterdag 22 december van 12 tot 5 uur in de dorpskern van Zandvoort. En de koorleden hopen uiteraard dat publieke middenstand ook dit jaar weer hun gul zullen geven. Tot zover het nieuws. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is vandaag bewolkt en er zijn perioden met regen. De wind waait eerst zwak tot hooguit matig uit het zuiden tot zuidoosten. Maar vanmiddag gaat die wind draaien naar zuidwest. En neemt daarbij toe naar krachtig tot hard aan zee, windkracht 5 tot 7. De temperatuur stijgt naar 12 graden. Vanavond is het droog met enkele opklaringen en komende nacht trekken er weer enkele buien over de regio. De zuidwestenwind blijft stevig doordraaien. Ach, doordraaien, doorwaaien bedoel ik. <laughs> Dat niet toch? Ja, nee, ik draai zelf door. Nee, ik draait op, door en, en het Zand voor lunch draait door en de zuidwestenwind waait door. Ja. Goed, en de temperatuur gaat dalen naar een graad of acht. Gaan we even kijken naar morgen. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er is ook kans op enkele buien. De stevige wind waait uit het westen en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 10 graden. Dan is dit het weerbericht volgens Rico Schreuder. Dat was het weer. voort! En dan nu op verzoek. to shame to let it go when well, we both Dat was uh, Jamai en uh, dat was een speciaal verzoek en de volgende nummers die u gaat horen zijn allemaal op verzoek voor de bewoners hier, voor de ja, voor de bewoners, die zijn allemaal aangevraagd. Dus. En heeft u nog een verzoeknummer, ga even naar onze Thomas, dan komt dat allemaal dik voor elkaar. Goed, we hebben weer een interview, Roy ja, van Buringen, we zonder weer. bril, waar is je bril? Die heb ik hier, oh. soms moet ik het even zonder doen. Ja. <lacht> nou, als je zijn bril afzet, dan hoort hij beter namelijk. Ja, misschien wel. Weet je alles van hè, Ruud? Ja, <laughs> um, ja we zijn hier uh, weer uh, terug naar, naar de Regio Nieuws met Donny de Pier. Ik bedank weer met je mooie stem, hoorde ik. Ja, wat lief hè? Ja, heel lief. Mooi compliment. Maar ondertussen zijn hier uh, twee, natuurlijk uh, twee uh, gasten weer aangesloten. Miranda en Irma, welkom hier aan tafel. Dankjewel. Dankjewel. Om bij uh, Miranda te beginnen. Wat is jouw functie hier bij NuUnicum? Ik ben hier uh, manager HR. Dus dat wil zeggen dat ik me bezig bezighoud met alles op het vlak van personeel. En Irma? Ik ben uh, hoofdzorg en dagbesteding hier binnen Nieuw Unicum. Manager HR? Ja, maar ja, Miranda Miranda, ja. Nee, dat, wil, dat wilde ik ook. Niet, ik wilde ook ergens naartoe werken, maar dat maakt niet uit. Uh, maar Miranda, jij bent manager HR. Um, dus dat betekent dat je heel veel met personeel te maken hebt. Hoe belangrijk is personeel voor Nieuw Unicum? Het allerbelangrijkste. Ja, want zonder ons personeel kunnen wij niet uh, uh, ja, de, de bewoners hier gelukkig maken... en helpen ook met alle dingen die ze nodig hebben. Dus zonder personeel uh, zijn we eigenlijk niks. Dus dat is voor ons het allerbelangrijkste. Je hoort uh, ja, in de Nederlandse media dat er in de zorg heel veel uh, personeelstekort is. Uh, ja, ik, ik kan me zo voorstellen dat een luisteraar luistert en denkt van... Ja, ik heb altijd wel in de zorg willen werken, alleen ik heb geen diploma. Uh, Bieden jullie daar ook wat voor aan? Uh, om, uh... Zonder diploma? Ja, dat kan, dat kan ook. Dat, kan je ook uh, dat noemen we dan de zij-instromers. We hebben hier doorstromers, dat zijn vaak verzorgenden die bijvoorbeeld door willen groeien. Hè? Wat we net ook al hoorden, verpleegkundigen die bijvoorbeeld de HBOV wil gaan doen. En we hebben ook zijinstromers. en dat zijn vaak mensen die niet uit de zorg komen. Um, maar dat kan ook, ja. Die kunnen dan ook een opleiding, een zorgopleiding gaan volgen. Dat is een ander traject, maar dat is wel mogelijk. Ja. Oh, uh, ja dan kom je naar uh, Miranda, want bij HR moet je solliciteren. Ja. Uh, ja. ja. Waar kunnen mensen terecht om uh, ja, te solliciteren bij Nieuw Unicum? Nou, ze kunnen via onze site uh, kunnen ze solliciteren, dat is uh, Nieuw Unicum. Uh, en uh, ze kunnen ook een mail sturen naar personeelszaken.nieuwunicum.nl en dan kunnen ze daar aangeven waar ze voor in de aanmerking willen komen. En we hebben sinds vorige week vrijdag ook een heel mooi nieuw bord bij de rotonde staan. Dus iedereen die in Zandvoort volgens mij inrijdt, die rijdt hier langs. En die kan dat mooie bord zien staan. En daar staan ook nog gegevens op. Dus als ze het nu allemaal niet onthouden of niet snel genoeg hebben opgeschreven, kunnen ze daar langs rijden en dan kunnen ze daar het bericht ook op vinden. Maar op onze website is eigenlijk alles terug te vinden. Even een tip, ga niet op je remmen staan eh, op de rotonde. Ja. Om het eh, bord wat, wat, wat intensiever te lezen als je geïnteresseerd bent. Zet hem op eerst even aan de kant en loop dan terug. Hè? Ja. Ja. Of, of, of rijdt nog fiets. een rondje, hè, zo. Ja, de fiets. Ja, ja. Lopen. Ja. Of spring bij Gerrit achter op z'n aanhangen. Ja, maar, ja precies. Nee, maar je ziet hem wel eens gebeuren. Ik zie bij, bij, bij ons, bij de rotonde waar ik woon, daar, daar zijn, lopen de herten regelmatig. Oh, ja. En mensen trappen gewoon op hun rem, hè, terwijl ze rijden. Oh, en en deze foto. Je, denk je fotootje oh, oe, maken. een fotootje. BAM! Ja, ja, nou, ja. nou dat ja. geeft een goede tip. Hem. Dus eerst even stoppen. Ja. <laughs> heel goed. Um, ja, het zorgen is heel erg belangrijk. Je bent coördinator zorg hier ja. maar. Ja. Um, wat houdt precies jouw functie in als coördinator? Um, nou, ik stuur eigenlijk het, midden, we noemen het, het middenkader aan. Dus de coördinatoren, de leidinggevenden, die zeg maar allemaal hun eigen hof aansturen. Sommigen sturen ook twee hoven aan hoor, dat is een beetje verschillend. Uh, ja, ik stuur hun eigenlijk weer aan. Dus alle zaken waar hun mee te maken hebben, uh, zeg maar in de ondersteuning ook, uh, die ze nodig hebben om, uh, om hun taken te kunnen doen, daar help ik ze dan weer bij. En dan moet je denken aan, soms hebben ze wel eens wat problemen ook op een hof, um, uh, kan er ook wel eens een conflict zijn waar ze dan niet helemaal uitkomen, dan komen ze bij mij. Maar het kan ook zijn om adviezen ten aanzien van uh, financiële middelen hè, of andere zaken, dan komen ze ook voor bij mij. En, uh, dus ik hou het eigenlijk een beetje in de gaten, dat het allemaal, dat iedereen ook eigenlijk wel een beetje doet wat hij moet doen. En, uh, en ik, ik help ook een beetje om hun uh, verder te laten groeien in hun eigen functie. Dus dat is weer een stukje erbij. Hè? Dat je vooral moet je denken aan veel coachgesprekken die ik ook wel voer. En dan kom ik bij ze op het hof kijken. Ik, uh, ik help ook bijvoorbeeld bij een werkoverleg. Ben ik ook wel eens bij uitgenodigd. Of ik kom eens wat anders uitleggen. Nou ja, eigenlijk het is ook wel heel veel praten, maar het is ook heel veel kijken, doen. En, uh, en vooral er zijn uh, op de momenten dat het heel erg nodig is. Een diplomatieke functie. Een hele diplomatieke functie. Ja, eigenlijk heel veel, heel veelzijdig over. En dat vind ik ook heel erg leuk te gaan. Ik kom uh, zelf uit de ziekenhuizenwereld. Daar heb ik altijd wel teams uh, begeleid. Maar dit is, weer een beetje, dit is weer heel anders voor mij. Het is ook wel erg leuk om te doen. Dat ik, nou, uh, het ik ben zelf heel lang in het middenkader werkzaam geweest. En nu uh, mag ik het uh, middenkader zelf gaan ondersteunen. Met alles wat ik weer geleerd heb in al die jaren. Het is erg, uh, erg leuk om te doen. Is eigenlijk het spin in het web. Een spin in het web. Heel ja, belangrijk zo kan je het ook noemen. In een ja. organisatie. Ja, heel belangrijk. Ja. Ja. Miranda, wat is de meest gevraagde functie die nog open staat binnen een Unicum? Dat is absoluut verpleegkundige. Ja, daar zijn we echt heel hard naar op zoek. Ja. En uh, we weten dat het ook een lastige markt is, hè, want uh, overal worden verpleegkundigen gevraagd, zowel in de ziekenhuizen als in de verzorgingstehuizen eh, en wij ook. En uh, ja, ik denk dat wij ons wel kunnen onderscheiden ten opzichte van, uh, van andere instellingen doordat wij een, een hele bijzondere doelgroep hebben. In ieder geval een groot gedeelte van onze bewoners, hè. Die, die zijn natuurlijk, dat zijn bewoners die de progressieve vorm van MS hebben. Daar doen we ook veel onderzoek naar, dus ik kan me voorstellen dat dat voor verpleegkundigen heel interessant is om mee te gaan maken en daar ook bepaalde handelingen in te kunnen doen. Uh, maar de rest van de, onze bewoners is natuurlijk net zo interessant, laat ik dat vooral niet vergeten. Uh, en ik denk dat het interessant voor een verpleegkundige is om eens te informeren wat voor een, uh, handelingen, want volgens mij is dat het juiste woord wat ik daarvoor ja, moet gebruiken. Ja, voorbehouden risicovolle handelingen, zo noemen ze met een mooi woord. Ja. Dat ze hier allemaal mogen verrichten. En ja, um, je hebt hier natuurlijk te maken met bewoners die hier echt uh, ja, hun leven leiden... Um, en dat geeft denk ik een andere dynamiek... dan dat je in een ziekenhuis aan het werken bent... waarin de doorloopsnelheid natuurlijk enorm is tegenwoordig. Ja. Dus ja, ben je verpleegkundige en zou je gewoon een keer hier langs willen komen... dat is ook altijd mogelijk. Mail dan even naar personeelszaken.nieuwinicum.nl uh, En we kunnen altijd even een rondleiding organiseren... of je laten zien wat hier gebeurt... zodat je in ieder geval een duidelijk beeld krijgt van uh, ja, wat de functie inhoudt. Ik wil jullie heel erg bedanken... Voor jullie tijd. Graag gedaan. En uh, jullie doen geweldig <laughs> werk. Ga zo door het nieuwe jaar. En. Dank wel. Dank je wel. Succes ja. jullie nog. En ja. ik heb weer een uh, leuk verzoekje van een van de bewoners hier: Ten Sharp. En you. Permanente groep Ten Sharps hadden er een grote hit mee in de jaren negentig. En uh, het nummer, dat heette uh, You. En het was natuurlijk uiteraard speciaal op verzoek voor een van de, de bewoners hier. En wij gaan weer de zender overdragen aan meneer Roy van Buringen, dames en heren, zonder bril. En dat gaat helemaal goed worden. Roy? Met mijn mond en niet met mijn ogen, dus dan komt het helemaal goed. Teun en Cora, hartelijk welkom. Jullie uh, ja, vrijwilligers uh, medewerker en vrijwilliger hier binnen, binnen Nieuw Unicum. Um, ik begin even bij Cora. Dat wil teun graag. <laughs> nee, hoor. Teun, jij bent ook zo de beurt. Cora, um, ja, wat houdt jouw functie in als uh, medewerker? Um, ik ben ook medewerker dagbesteding. Uh, ik doe dus ook uh, de begeleiding van activiteiten. Dit houdt in dat je uh, op vrijdagochtend heb ik bijvoorbeeld kookactiviteit en dan is steun mijn vrijwilliger. Heel gezellig altijd. Ook doe ik um, een gedeelte van de coördinatie van de vrijwilligers, dat ik overneem van mijn eigen coördinator. En ja, wij zijn uh, nou ja, heel blij met onze vrijwilligers die we hebben. En we zijn altijd nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ja, die zijn belangrijk. Uh, zowel op het VIEWM, maar bij NuUnicum Unicum ook. Want NuUnicum Unicum draait niet alleen op medewerkers, uh, maar ook op vrijwilligers. Ja, vooral klopt. voor de dagbesteding en dergelijke. Hoeveel activiteiten organiseren jullie bijvoorbeeld, om maar even een voorbeeld te geven aan eventuele nieuwe vrijwilligers? Uh, er worden zeker 60 activiteiten per week gedraaid. En... Er zijn activiteiten die gewoon altijd terugkomen, elke week. Maar afgelopen woensdag hebben we hier een kerst in gehad. En dan maken wij ook heel dankbaar gebruik van vrijwilligers die kunnen helpen bij de stands. We hadden zelfs een kerstman. Ja, kan je, kan je een beetje ho-ho roepen, Teun? ho ho ho ho Dat is een echte kerstman. Een Ik echt, weet hem hoor. te vinden voortaan. Ja, dat is een echte. En een, een Kerstman, ben je ook wel eens door mama gekust? Ik. Eh, dus of ga je daar niet op in? Nee, dat uh, gaat goed hoor. Mag niet klagen. Goed zo. We zijn nu toch bij Teun beland. Teun, hoe is het om vrijwilliger te zijn voor uh, Nieuw-Unicum? Als ik het niet leuk zou vinden, zou ik het niet meer doen. Ik doe het met plezier. En dan is de groep mensen waarmee ik dan hier te maken heb. Ja, daar klikt het mee en dan kun je het heel lang vol blijven houden. Wat, wat, waar help jij je onder andere bij, als wij willen? Nou, ik krijg wel eens het verwijt dat het eigenlijk alleen maar praat is. En daar komt het eigenlijk op neer. Want mensen willen graag wat van het dorp weten, ze willen wat van andere dingen weten. En die informatie die kan ik ze dan over het algemeen geven. En er wordt natuurlijk ook gevraagd: af en toe een grappie en een moppie en een ding. En dan mag ik de koffie inschenken, ik mag helpen. En af en toe Cora pesten als ik weer eens te langzaam ben. Want dat gebeurt ook nog wel eens. Ja, dan zit Cora uh, je achter de voordaan. Ja, ja, <laughs> ja die is absoluut. bijna net zo streng als mijn Greetje, hoor. <laughs> Heeft hij nodig, hoor. Hoeveel uur ben jij bijvoorbeeld bezig met, uh, met vrijwilliger zijn bij... Uh, bij de Unicum uur. als vrijwilliger? Drie, drieënhalf uur. En dan doe je van alles... En dan, dan de... af en toe is een, een extra dingetje. Maar dat is niet relevant. <laughs> Maar je zegt, dat haal ik er wel uit, bij Unie, Nieuw Unicum. Dus je doet ook, ook nog buiten Nieuw Unicum, nog meer vrijwilligerswerk. Ja, ik doe wat, ook nog wat andere dingen buiten Nieuw Unicum. En hoeveel uur is dat dan bij elkaar? Dat weet ik niet. Moet je aan mevrouw vragen, die vindt het te veel. Ik ga er morgen even een bellen. Ja. Nee, de prioriteit hier is dat ik hier in Nieuw Unicum het naar mijn zin heb. En dat wil ik graag zo houden. En uh, op het moment dat je... Zij aangeven of ik aangeven dat het niet meer leuk is. Maar ook de bewoners kunnen het aangeven. Ja, dan moet je stoppen. Zo eerlijk moet je zijn. Cora, we hebben net al gezegd... mensen als steun zijn heel erg belangrijk voor Nieuw Unicum. Ja. Als uh, ik, ik, iemand luistert en die wil graag vrijwilliger worden bij Nieuw Unicum... waar kunnen ze terecht? Dat kan altijd. En dat kan via Cardo Cardol je, je eigen aanmelden. als dus coördinator dagbesteding. 10 januari geven wij op donderdagavond tussen 7 en 8 een informatieavond. Ook hiervoor kun je je aanmelden via Yvonne Cardol. Dit is te vinden op de site van Nieuw Unicum. Um, we zijn met name op zoek naar iemand ook voor de bridge. Zoals Gerrit net al zei. Ja. Zodat hun ook weer verder kunnen. En die donderdagavond geven wij informatie over wat uh, wij van de vrijwilligers verwachten. Wat wij willen met onze vrijwilligers. En mensen kunnen ook vragen... ja, of aanbieden... wat ze hun graag willen. Dus we zijn altijd op zoek naar mensen... die uh, tijd... aan onze cliënten willen besteden. Creatief zijn. Uh, van koken houden. Want we hebben tien dagdelen koken per week. Daar zijn we altijd op zoek. Um, uh, bij de boerderij... Zijn we altijd op zoek naar mensen die daar kunnen helpen. Um, ja, Eigenlijk op alle vlakken kunnen wij mensen gebruiken die dat vrijwillig willen doen. En onze cliënten willen bijstaan daarbij. Nou, vrijwilligers zijn heel erg uh, belangrijk. 10 januari uh, in ieder geval een uh, bijeenkomst over vrijwilligerswerk binnen Nieuw Unicum. Hoe ja, laat begint het? Om 7 uur in de boog. En wilt u daar binnenkort meer informatie over? Dat, kan, dat kunt u natuurlijk vinden op nieuwunicum.nl. En uh, wij zullen het zeker ook delen op onze CFM-app en uh, de kabelkrant. Ja, en het komt ook in de krant een advertentie in de eerste week januari in het Zandvoorts nieuwsblad. Nou, helemaal super. En ze mogen mij in het dorp ook aanschieten hoor. Dan bel ik ze ook en dan vertel ik ze ook hoe het hier gaat en dan maak ik, zorg ik voor de juiste contacten. Dus als ik in het dorp loop, spreek mij aan en ik help jullie. Heel erg bedankt voor jullie tijd en succes met jullie uh, werkzaamheden binnen ja. hier. Jij ook bedankt, Roy. Ja, en kijk, jullie krijgen kijk, een wel krijg zelfs applaus, jongens. Hebben wij nog niet eens gehad? Goed, hè? Ja. Goed, er zijn hier nog steeds allerlei gezellige mensen. En, uh, die, vragen dan ook, uh, die vragen dan ook verzoekplaatjes aan. En dat is de volgende ook weer. Land van mijn dromen, ergens hier ver vandaan, waar ik zo graag wil komen, daar waar geen leed kan bestaan. Droom Droomland, oh ik verlang zo naar Droomland. Daar is steeds vrij. dus ga met mij mee, samen naar het heerlijke Droomland. Zieke gij kent geen pijn Daar wordt geen strijd gestreden Daar waar mijn broeders nog zijn Droomblad, droomblad not healing We gaan uh, langzamerhand naar het nos van 2 uur. Tot zo.